In het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam... versloeg ongericht enthousiasme mede-finalisten Dirk Smit en Langmoed. Onder andere Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemond en Hans Stieuwen... hebben kamaretten al eens gewonnen. Roger Federer moet het in de finale van de ATP World Tour Finals opnemen... tegen de Fransman Tsonga. In de tweede halve finale won Tsonga in twee sets van de Tsjech Berdic. Het werd 6-3, 7-5 en Federer had de finale al bereikt door in straight sets te winnen... van de Spanjaard Ferrer. De finale van de ATP World Tour 4 finals... tussen Federer en Songa is vanmiddag. Het weer vannacht bewolkt, overdag neemt de wind toe... boven de warren tot stormachtig kracht 8... vanuit het westen regen en een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Lust, Vannacht zijn jij en ik openhartig over, tegen elkaar over hoe open we moeten zijn binnen onze relaties en over ons liefdesleven. Nu kan ik je vertellen dat ik mijn hele fantastische relatie, waar ik wel vaker aan refereer in deze show, toch eigenlijk wel uh, heb doen ontstaan. Door een complete leugen. Ik neem je even mee. Uh, ik ontmoette mijn vriend. Ik vond een fantastische jongen. Hij zag mij helemaal niet staan. Het was een cameraman. Ik denk, jezus, wat een leuke jongen, wat een lekker ding. Uh, maar hij is altijd zo hard aan het werk. Dat, dat is natuurlijk extra aantrekkelijk voor een vrouw, hè? Oh mijn god, die is zo gepassioneerd, bezig met zijn werk. Ziet mij niet staan. Nou ja, fantastisch. Ik denk, ik moet op date met hem. Hij is vrijgezel. Ik ga op date met hem. Hoe ga ik die date bewerkstelligen zonder al mijn koel cool te verliezen? Nou, ik uh, een heel verhaal bij elkaar bedacht. Ik dacht, ik ga gewoon met hem een afspraak maken... omdat ik wil praten over camerastandpunten. Toen dacht ik, waarom zou ik willen praten over camera-standpunt? Oh, ik verzin er nog een klein leugentje bij. Ik zeg tegen hem dat ik uh, uh, presenteer, presentatrice ben. Nou, dat is geen leugen bij BNN. Maar ik zeg dat ik gevraagd ben voor een serie acteren. En dat ik niks weet van camera standpunt En dat ik zijn advies nodig heb voor de auditie. Nou, nou dat is, daar was echt niks van waar. Dat van die serie was niet waar. Dat van dat acteren was niet waar. Dat van dat camera was ook helemaal niet waar. Uiteindelijk, uh, want... Heb ik met die koele smoes, cool met c W -O, o l uh, in plaats van K-O-L, heb ik hem benaderd. Uh, toen zijn we wat gaan drinken, het was een hartstikke leuke avond. En toen zei ik, uiteindelijk zei ik, alles is bij elkaar gelogen, want ik heb helemaal geen serie en ik ben helemaal geen actrice. en Ik weet helemaal niet, ik hoef niks te weten van camera standpunten. Ik vind jou gewoon ontzettend leuk, jongen en ik durfde je niet normaal mee uit te vragen. Hij was ontzettend lief. Hij vond het best charmant. Maar het is natuurlijk wel een leugen... waarmee we elkaar dus ooit in privésferen hebben kunnen ontmoeten. Maar dat leugentje voor wel voor heeft me wel de leukste relatie ooit opgeleverd. Dus kom ik terug naar jou met de vraag... hoe eerlijk moeten we zijn binnen relaties... Heb ik het eigenlijk helemaal verkeerd gedaan? Heb ik de basis gelegd voor, voor, voor, voor iets wat nooit kan slagen... omdat het niet gebaseerd was op waarheid? Ik heb het wel meteen opgebiecht, hè daarna. Of, uh, of mag het? Af en toe een leugentje om best wel, Omdat uh, het, doel de middelen, het, de, het doel de middelen heiligt. Ja, dat klopt. 0800 1121. 0800 1121. Ik wil met jou hierover praten. SMS mag naar 9090. Doe, nou woordje, doe het woordje lust. Een spatie. En dan of je vindt dat een leugentje best wel oké okay is binnen je relatie. Ik heb de opvolger van Amy Winehouse klaarstaan. Ze was ooit een pupil van Amy. Ze klinkt precies hetzelfde. Alleen dan iets beter. En uh -uh, ze leeft nog. Dat zijn allemaal leuke dingen. Foolin van Dion Bromfield. We hebben het vooral gehad over, nou ja, de onschuldige leugentjes om best veel. Maar er zijn natuurlijk ook leugens die een stuk minder onschuldig zijn en die uh, je relatie absoluut kunnen aantasten. Mijn jongens en meiden in Boyds Bar hebben het over die iets heftigere leugens. Boys Bar. Die waarheid in de vorm van directheid kan ook ontzettend goed werken. Als je van tevoren echt echt op het lompen af. Ik dat het gaat natuurlijk wel om dat je het goed aankleedt. Maar als je van het voor zegt... Dan ben ik ben in jou geïnteresseerd vanwege lust. Ik vind jou heel ja. aantrekkelijk. Ja. Maar ik ga absoluut geen gevoelens weer ontwikkelen. Ja. En dan krijg je meestal na afloop... toch nog wat gedoe van... ja, fuck, dit is niet waar ik op hoopte. Maar, maar dan kan je altijd merk... dus beroepen op van... hé, hey, luister, ik ben duidelijk geweest. Ja. Dit waren we niet van plan. Ja, en dat heb ik wel echt geleerd hoor. Het ja. maakt het soms natuurlijk wel een stuk minder... Spannend romantisch. Maar het is in de liefde is gewoon uiteindelijk altijd kut. Je komt ja. altijd als een bo boemerang komt naar je terug. Ja, ja. ja maar soms uh, kun je best maak je meer dingen kapot door iets te zeggen... ...misschien dan dat je het gewoon niet zou zeggen. Ja, het is altijd een overweging. Denk ik, ja. ja. Ik heb nou ja. ooit dus één uh, klein slippertje gemaakt. Dat is echt niet noemenswaardig en er was ook echt niet echt iets gebeurd. Wat dan? Ik gewoon, ik, ik kon niet meer naar mijn eigen kamer. Ik weet niet ja, meer. Ja. Wat. Maar ik weet, ik heb niet geneukt. En ik heb dat opgebiecht toen tegen mijn vriendje. Nee, ik heb, helemaal, ik heb mijn broekje aangehouden en alles. Maar dat heb ik toen opgebiecht aan mijn vriend. En dat heeft uiteindelijk zoveel kapot gemaakt. Dat ik gewoon soms dacht van... Ja... Ja, ja, dat soms kan het wel. Soms kun je met, ja. zich schuldig voelen. Ja. Als mijn vriendje met iemand anders tongt of zo, dan heb ik liever, terwijl hij echt vet is en stelt helemaal niks voor en hij zit aan haar titel of zo, dan heb ik liever dat hij het niet zegt. Maar, want dan zit het in mijn als hoofd. je dan twee maanden later hoort van een vriend, hé, hey, is het uit, want ik zag hem nog met een meisje tongen aan haar titel. zitten. Ja, maar ik verwacht dus wel dat als hij dat doet, dat hij dan wel zo slim is, dat hij het wel een beetje subtiel doet, dat niet twintig vrienden daar omheen staan en nou, dat, maar, dat dat zo... Dat is zo... wat ik bedoel. Dit soort dingen komen dan uit. Of ja. je moet ja. het echt ja. heel okay. stiekem doen. En dat is dan, dan, dan, heb, je gewoon, dan heb, heb je alleen maar met je eigen geweten te dealen. En als je ja. daarmee kan leven, ja prima. Ja. Ja. Ik geloof als je echt gaat jokken brokken. Want dat is precies wat Arco zegt. Waarom ik dat ook eigenlijk dat lastig vind. Van, ik, zou, ik heb ook zoiets van, ja, je hoeft het mij niet te zeggen. Maar echt, oh wij als ik het van een ander hoor. Dat ja. zou ik echt pissig. Ja. Maar vaak is het vertellen van de waarheid in zo'n situatie toch ook een soort van uh, egoïstische overweging. Want dat je, inderdaad je niet zegt, met je geweten... Je, ja, omdat ik voel me bijvoorbeeld dan heel erg schuldig over iets. Ik kan er niet meer leven, maar als je gewoon een balans puur opmaakt... van ja, wat dan gaat dan het, met... dan heb je het gewoon heel simpel over vreemd. Nou, nu gaat het over vreemd. Gaan. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja. als je dus inderdaad zelf daar niet mee kan leven... en dat, dat is vaak voor heel veel mensen een beweegreden... om te zeggen, hé, hey, ik vertel de waarheid. Maar dan maak je indirect meer kapot. Want zo'n meisje is, of zo'n vrouw, misschien heb je al twee, drie kinderen... en kan je voor jezelf eigenlijk prima daarmee doorleven... Dan maak je alleen maar meer kapot, omdat je gewoon... Ja, een beetje een soort van het zakje erop en gewoon doorgaan en niet zeggen. Ik denk dat er echt wel een verschil is tussen uh, je leugentje om best wel met vreemd gaan en alles andere. Ja. Want ik denk dat dat echt een andere dimensie is. Nou, de leugens met vreemd gaan dat is gewoon echt, dat eigenlijk is de pakkans. Want heel veel mensen gaan vreemd, maar de reden dat je gewoon de lul bent als, je, als het uitkomt... omdat ja. je gepakt bent, omdat je betrapt bent, niet omdat je het gedaan hebt. Ja. Je wordt eigenlijk, ja. de schande gaat over het... Uh, het, hoe donker je zijn dat, dat het uitgekomen is. Ja, ja. Vreemdgaan. Ja, het, het, je zat erop te wachten natuurlijk. Als we dan een show maken over openheid en eerlijkheid binnen relaties... hoe open of eerlijk moet je zijn... dan verwacht je dat die voorbij komt, dat onderwerp. Vreemdgaan. Soms maakt de waarheid meer kapot dan je lief is. Leslie zegt dat ze achteraf had gedacht... misschien had ik het gewoon nooit moeten vertellen... want het heeft ontzettend veel kapot gemaakt... Ben je het met haar eens? Of denk je... Nee, Leslie, je, zit, uh, je hebt het echt aan het verkeerde einde. Deel het met mij. 0800-1121. 0800-1121. Ik zie trouwens allerlei sms'jes binnenkomen. Een leugentje om best wel... Dat kan gerust een keer het de relatie ten zeerste. Dat is Deo uit de donge die dat sms't. En ik krijg een sms'je uh, naar aanleiding van het gesprek uh, over open zijn binnen een religie. Ik word ook zelf best wel zwaar christelijk opgevoed. En bij mij is praten over seksualiteit nog steeds een taboe. Ik kan dat nog steeds niet met mijn ouders bespreken. En daar dus niet open over zijn. Ik wil het van jou horen. Wat is jouw eigen ervaring? Je kan bellen. Dat doe je op 0800-1121. Je kan ook mailen. Dat doe je naar lust@bnm.nl. Je kan sms'en. Dat doe je naar 9090. Word je lust een spatie? En dan je verhaal of je volgt ons via de social media. Dat kan je doen op Facebook Lustbinnen. Dat kan je doen op Twitter Lustbinnen. Dat kan je doen via mijn Twitter Sarajdaatje met twee A's. Ik hoop iets van je te horen. Leuk. Lennik een lekkere plaat. Lenny Kravitz met zijn black and white America. Die ga je vaak horen hoor, hier bij Lust. Sms'en krijg ik binnen. Um, ik heb nu vijf maanden een relatie. Na een relatie gehad te hebben van tien jaar. En in deze relatie hebben we ervoor gekozen allebei eerlijk te zijn over alles, SMS uh, zei mij. Hoe confronterend. Ron, jij ziet het wat minder zwart-wit, denk ik. Ja, ja, best wel... Uh, ik heb uh, zelf vijftien jaar een relatie gehad. Okay. Met een tweede vriendin. Uh, nu inderdaad ook weer een nieuwe relatie. Maar wij hebben eigenlijk nog nooit uh, gelogen over bestwilletjes of wat dan ook. Ik, we hebben altijd gevonden dat je elkaar uh, moet laten leiden, zeg maar. Moet laten leiden? Ja, als je bijvoorbeeld wat die jongens zeiden van ja, hij, ze doet het wel prima met de seks. Uh, uh. Je, je laat elkaar leiden, je geeft zelf dingen aan of uh, ja, hoe moet ik het? vertellen, je houdt elkaar vast en dan geef jij het ritme of, of het idee aan van wat je wil. Maar moet je eerlijk met... zijn, want nu dit is, dit is natuurlijk een hele goede manier als je samen uh, seks beleeft, om zonder woord iets op te lossen. Maar als iets nou echt dwars zit, niet alleen in het seksleven, maar ook in het liefdesleven, ben je daar eerlijk over of ben je daar niet eerlijk over? Nou, ik, ik heb tot nu toe nog niet echt uh, dingen meegemaakt. En dat is in totaal nu 17 jaar waarvan je echt zegt van ja, uh, dit is een probleem in mijn relatie, want alle dingen die je doet, ja, die deden wij altijd samen. Wat bedoel je daarmee? Dus, alle dingen die je doet, deden wij altijd samen? Nou, ik hoorde net bijvoorbeeld over het kleding kopen, ja. of, of uh, en dat kleding je, dragen. Precies, dat je, on, dat je eerlijk bent tegen elkaar van, uh, goh, ik vind dat dit helemaal niet mooi staat. Uh, dat je soms eerlijk ja, kan zijn zei, en daarmee uh, elkaar een beetje kan kwetsen. Ja, zij ging bijvoorbeeld ook mee en dan... Uh, ja, ze weet, ik ben een man, ik draag een broek, shirtje, t-shirt, uh, jasje eroverheen. Uh, af en toe stop was bij, bij, bij een ja, gelegenheid. Maar, maar Ron, ben maar... jij, want daar ben ik dan heel benieuwd naar, 17 jaar, relatie. Nooit hm? leugentjes om best te wil, nooit, met niks. Nee, nee, bijna niet, vond ik... Ze, ze komen er niet in voor. Net had je het zelf al in het begin over de, de sportschool. Ja, ja, precies. Dat ik uh, naar de sportschool ga en dat mijn vriend echt superlief tegen mij zegt... Ja, dat ja, ik, ik zie precies, er al wat van. Ik zou het antwoord gegeven hebben. Jij zou precies Want... zeggen, ik zie het al. Ook al weet je dat je na twee keer... Dat weet ik ook wel verstandelijk gezien. Dat je na twee keer sportscholen nog niet uh, van een blubberarm naar een strakke Janet Jackson arm bent gegaan. Nee, maar uiteindelijk ga je wel die kant op. Dus jij neemt gewoon een dat voorschot op de waarheid dan al eventjes. Ja, en dat is het geen leugen. Ah, oké. Okay. Want zij wordt er beter van. En, en, en als jij een, een slankere, strekkere vrouw mooier vindt, dan word jij daar ook beter van. Ja, ja, oké. Okay. Neem je een voorschot dus je op de waarheid. Geluken. Omdat je er uiteindelijk allebei beter van wordt. Van dat leugentje, ja. wel. Ik vind het ja, een mooie theorie. Ron, dankjewel. Leuk dat je even belde. Graag gedaan. Oké, okay, goede dat is interessant, zo heb ik het nog niet, over de, een voorschot op de waarheid. Je gaat naar de sportschool, dus je gaat uiteindelijk slanker worden. Dus ik zeg nu al dat ik het zie. Ik vind het interessant. Wat is jouw eigen ervaring met uh, leugentjes om best binnen een relatie? Is dat goed af en toe nodig of moet je daar ver weg van blijven? 0800 1121. 0800 1121 als je even wil bellen. Straks ga ik praten met uh, onze producer en plaatselijke heldin, Anne. Zij zorgt uh, samen met mij en uh, onze Brad Pitt van een technicus... dat we bij jou uh, uh, uit de speakers kunnen knallen met deze show vannacht. Maar zij is uh, pas geleden op vakantie geweest... en heeft daar ervaren dat ze niet open en eerlijk kon zijn over haar relatie. Nou, hoe dat zit, dat hoor je allemaal zo. Maar eerst, wat hebben we klaarstaan? The A-team. Leuk. Dat vind ik leuk.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 Just under the upper hand, I'm going mad for a couple grams. But she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. van de daken schreeuwen. Dan wil je hand in hand lopen, dan wil je kunnen knuffelen... dan wil je soms kunnen zoenen, je wil iedereen laten zien... dat het fijn is dat je met degene bent van wie je houdt. Maar dat kan niet altijd en overal even goed. En zeker niet als je verliefd bent op iemand van hetzelfde geslacht. In Nederland gaan we daar nog best goed mee om. Als ik dat zelf zo mag beoordelen, daar um, kan je openlijk uh, kan je open uitkomen voor je, voor je seksuele geaardheid. Maar dat is natuurlijk niet in alle landen even zo makkelijk. Nu was ik zelf uh, twee jaar terug voor spuiten en slikken in Oeganda... waar homoseksualiteit nog echt een taboe is. En daar uh, liggen de zaken heel anders. En nu kwam ik dit fragment tegen van Boris Dietrich... die zich tegenwoordig inzet voor, de, uh, voor homorechten over de hele wereld. En ook hij is in Oeganda geweest. Ja, je komt het ergste tegen. Ik was bijvoorbeeld vorig jaar in Oeganda... en sprak daar met de minister die over dit soort wetten gaat. En die zegt dan gewoon, nee, maar homo's verdienen de doodstraf... Want uh, de paus zegt dat homoseksualiteit een zonde is. En nu ligt er ook een wetsvoorstel in het parlement in Oeganda... om de doodstraf in te voeren op homoseksueel gedrag. En in welke landen is dat nog meer het geval, de doodstraf? Uh, in acht landen in de wereld. Ik zal ze niet allemaal noemen... maar in Soudaan, Somalië ja. bijvoorbeeld, uh, Iran. Zijn het vaak islamitische landen? Heeft het daarmee te maken? Of ja, zijn het, het andere uh, redenen? vaak als uh, homo's heel erg gediscrimineerd worden... en je vraagt aan de machthebbers, waarom doen jullie dat... dan is toch eigenlijk het eerste is antwoord onze religie. En dat kan ja. zijn, de rooms katholieke geloof of de islam. Eh, ja. Maar dat zit zo diep geworteld. Hoe kan je daar dan verandering in brengen? Dat kan, omdat vaak blijkt dat mensen gewoon bang zijn... voor uh, iets wat anders is. De meerderheid in zo'n land is hetero. En dan alles wat anders is, dan is willen geen... ze er maar verbieden, opsluiten... en niet meer naar kijken. En als je probeert uh, andere informatie te geven... laten zien hoe het ook anders kan... Ja. Ja, dan blijkt dat je toch een heleboel mensen kunt overtuigen van, hey, eigenlijk uh, ja, is het heel gewoon, iets natuurlijks. Ja, waarom praten we hierover? We hebben natuurlijk al de hele nacht over open zijn naar elkaar binnen een relatie. Maar de zaken worden bemoeilijkt als je niet open kan zijn over je relatie. Naar je omgeving toe. Anne, producer van deze show. Yes. Jij was op vakantie en jij liep knal met je neus op de feiten uh, tegen dit aan, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Vertel. Uh, nou ja, ik was uh, met mijn vriendin, vorige week was dat al, ja, dat is echt een week geleden pas, uh, in Sri Lanka. En uh, super tof land, super mooi. Maar we gingen daar wel heen, toen dachten van, nou ja, uh, Sri Lanka is half boeddhistisch en uh, half moslim. Half en een islamitisch. paar islamitisch. Ja, een paar christenen. <laughs> dus eigenlijk wel Her een mengelmoesje, der. maar we ze hadden wel tegen elkaar gezegd van, weet je... Uh, we zitten een week lang in dezelfde plek en vanuit daar gaan we dingen bekijken en surfen en zo. Maar uh, ja, we zitten wel in één plek. Dus laten we gewoon uh, niet zeggen dat wij samen een relatie hebben. Want als je een week lang op één plek zit, dan nou word ja, je herkend op een gegeven moment. Nou ja, door niet plaatselijke. niet dat je wordt, ja, niet, niet per se herkend, maar wel van... Um, dit is wel een land waar homoseksualiteit niet echt geaccepteerd is. En, uh... Check je dat dan van tevoren als je op vakantie gaat? Ja. Checken jullie dat? Op, op internet of zo? Ja, Barcelona is te gek om heen te gaan voor ons. Nee. Ja, <laughs> ja je... dat is het nieuwe uh, homo, de uh, homo Precies. capital of the, of the world nu. Maar ja, je wil ook wel verder dan Barcelona gaan. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik weet wel, kijk, boeddhisten zijn wel vrij open. Maar weet je, het is daar wel... Het is een, een, een land dat um, heel open en vriendelijke mensen heeft, maar niet met dingen waar ze niet bekend mee zijn. Maar hoe, hoe liep je daar dan tegenaan? Wat maakte hier dan mee? Nou, ik was, um, uh, de hele week ging het goed, maar op een gegeven moment was ik met, een, met, een, met, een, uh, met de hoteleigenaar aan het praten en ik merkte dat hij mijn vriendin heel leuk vond. En hij ging ook tegen haar zeggen van, oh, do you want to walk on the beach tonight? Weet je wel, zulke dingen. Ja, ja. Dus toen zei ik wel s'avonds tegen mijn vriendin van, joh, volgens mij vindt hij jou wel meer dan leuk. En toen zei ze, ja, dat denk ik eigenlijk ook. En uh, toen zei ik tegen de, de volgende dag kreeg ze een kettingje van hem. En toen zei ik tegen haar van, joh, je moet gewoon echt zeggen dat je een relatie hebt. Dus toen zei ze naar hem toe, zei ze, joh, uh, I can't accept this. Uh, ik kan dit niet accepteren, want ik heb een vriend in Nederland. Een vriend in Nederland. Ja. Hoe was dat voor jou? Terwijl jij haar vriendin bent, daar eigenlijk naast staat en, en denkt... Nou... Ja, prima. Ja, is dat prima? Ja. ja, ja. Kijk, het is balen dat je het niet kan zeggen. Maar ook in Nederland zijn er plekken waarbij je het niet kan zeggen. Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik denk dan altijd van, ja, ik weet er goed zit. Dus wat maakt mij het nou uit of die man in Sri Lanka, die hoteleigenaar... niet de waarheid weet is niet dat mijn relatie er beter van wordt of zo. Als je, als je open kan zijn. Maar ja. het zet toch wel een bepaalde druk ook op de relatie. Nou als je ja. je constant moet checken van uh, laten we ons niet kennen. Nou dat is dus een beetje, het is wel stom dat je dus niet heel open met elkaar kan zijn. En niet aan elkaar kan zitten af en toe. weet je? Wel? Dat of je even gewoon, een knuffel ik, of een kusje. Ja, ja, weet je. Na een tijdje, ja je moet daar wel een grens dan in trekken. En ook als wij samen, als we gingen slapen of zo, dat je dan echt alle gordijnen dicht doet. Want wow. ja, stel, de schoonmaker komt langs. Maar wat gebeurt er dan? De omgeving die, uh, die laat niet veel openheid toe. Gebeurt er binnen de relatie dan ook iets? Nee. Nee, ja, we waren, uh, ik zei gewoon tegen mijn vriendin: Je moet het gewoon echt niet vertellen. Dus maar ja, die man die bleef haar leuk vinden. En die zei ook op de feestjes: van, Joh, weet je, jouw vriend, vriend zit in Nederland. Dus wat boeit het? Ja, ja. Weet je, Ja. Dan krijg je dat. En... Uiteindelijk niet het toch uitgeflapt van. Maar... Ja, dus wel. Ja, uiteindelijk eruit geflapt? Nou, voor haar was het moeilijk om te geheim te Voor mij is het niet zo'n probleem om het geheim te houden. Omdat ik zoiets heb van. Joh, wat maakt mij het uit of hij dat wel of niet weet? Mm -hmm. Dat boeit me echt niet. En ik respecteer ook hun cultuur. En als hij dat niet accepteert wat ik al dacht. dan, dan vertel ik dat niet. Ja, ik ben toch bij hun op bezoek. Ja, ja oké, okay, dat snap ik. Dus maar hoe reageerde hij uiteindelijk? Nou ja, zij kon het niet, vertel... zij kon het niet meer voor zich houden. En zij bouwde gewoon van. Ze heeft zo lang het geheim gehouden in Nederland oh, dat ze er gewoon van bouwde. Dus ze zei: nu moet ik het gewoon vertellen. Ja, toen moest heeft er het eruit uit. geflapt, in ieder geval. En, um, uh, nou ja, toen zei hij dus tegen haar: van uh, ging hij dus haar, tegen haar zeggen van: joh, maar misschien moet je niet al een keer met mij naar bed. En wat heeft zij wat ik niet heb. Toen kwam de concurrentiestrijd. weet je die en, en mijn vriendin werd heel fel daarin. Want die heeft natuurlijk best wel lang ook mee geworsteld... met dat ze... Met de seksualiteit. Met de seksualiteit. Dus die dacht van... ja, ik ga dit niet nog een keer meemaken. Dus die zei van... ja, dat kan ik je niet uitleggen. En, en die werd dus... die heeft echt ruzie met hem zou maken. Maar vervolgens was ik nog met een man... Uh, die mij alles leerde over het boeddhisme. Dat vond ik heel interessant. En die kwam er dus, dus ook achter via... via. Mm -hmm. En die zei tegen mij van, uh, ja, ik heb het gehoord. En uh, wat denk je wel niet? Want al mijn vrienden die zien dat ik met jou heel veel omga. En nu weten ze dat jij op vrouwen valt. En uh, weet je, je, je bent nog jong. Je kan je leven veranderen. Want als je zo doorgaat, dan op je dertigste ben je dood. Oké. Okay. Altijd leuk om te horen dat... Ja. En dat was wat, wel... Wat vreselijk. Je klinkt helemaal niet meer als vakantie dit. Nee, en toen zei... Dat was gelukkig de laatste dag. Maar toen zei hij wel tegen mij van... Joh, als je hier een week langer was geweest... Dan had niemand je meer aangekeken. Dus daar moest je gewoon even doorheen of zo? Hij ja, zei gewoon van... Dan word je echt doodgenegeerd. Oh, echt? Ja. En uh, zorg maar dat je nooit meer naar, dit, naar Sri Lanka komt. Wauw. Want uh, dit, uh, maar hij zei ook tegen mij: Dit heb ik nog nooit, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Oké, okay, het was ook een, dus een groot ik, heftig ik, ding in dat dorp daar. Ja, ik vond het heel heftig om te horen dat iemand je echt dood wenst. Maar echt serieus gewoon zegt: van, Joh, dan ben je echt dood. Maar mm -hmm. gewoon bloody serious, gewoon mm -hmm. in je ogen. Scary. Maar aan de andere kant dacht ik ook van binnen: van, Ja, je, je bent zo, ook zo onwetend. Ja, ik ja. kan het je ook niet kwalijk nemen. Hij ja. zei ook, ik heb nog nooit dit meegemaakt. en Zorg maar dat je niet meer... En toen dacht ik van, ja, ja... gaat toch over verschillende dingen. Maar Plaat wel, toch? toen ik mijn vader belde en het vertelde... want dat wou ik toch even doen... dat mijn vader zei van, weet je Anne... dit is niet de weg die je gekozen hebt of zo. Weet je, ik kan er niks aan doen. Maar dit is gewoon wel een moeilijke iets... In je leven, het en ding. dat zou er altijd om, zijn. Je, en, ja, ja. Om open erover te zijn, overal en altijd. En in Nederland zijn er ook nog plekken waar het zo over gedacht wordt. Ja. Dus, Ik vind het bijzonder. Openheid, openheid. En het gaat nu even verder dan binnen de relatie. Maar open zijn over je relatie. Vind je dat, uh, dat Anne en haar vriendin er goed aan hebben gedaan... door het uiteindelijk toch open te gooien? Of hadden ze het gewoon moeten inslikken... en zichzelf de doodverwensing in elk geval op die manier moeten besparen. Ik ben ontzettend benieuwd wat je mening is. ik ben heel blij dat jullie het hebben opengegooid. Uiteindelijk denk ik, maar misschien is dat ook naïef... maar ik denk dat op heel veel gebieden uiteindelijk... uiteindelijk is dat gewoon prettig voor jezelf, toch? Dat je zegt, hier ben ik en dit ben ik. En kijk Goed. maar wat jullie daarmee doen. Ja. 0800-1121. voor je mening... Sms'en kan ook, hè? Dat doe je naar 90-90. Tik het woordje lust in, een kleine spatie en dan uh, wat Anne had moeten doen. <laughs> Oftewel je advies. Dat vinden we leuk. We draaien Ricky Martin, hè, Anne? Ja, gezellig. Omdat die na 87 jaar uiteindelijk toch ook uit de kast kwam. En daarna toch een popster bleef. Dus het kan, hè? Hij was bang dat hij uh, zijn vrouwelijke fans zou verliezen... en aan de grond zou komen te zitten. Ja, er is hoop voor mij dus. Ja, dus we gaan luisteren naar Maria... Maar je moet denken Mario. beetje, yes. qua ja. gevoel. Mario <laughs> van Ricky Martin. Un pasito pasito pasito Dankjewel, Ricky Martin. Net een heftig verhaal uh, wat Anne hier vertelt over uh, haar openheid over haar seksuele voorkeur in Sri Lanka en daarmee de dood ingewenst worden. Carlijn, jij belt vanuit de Reguliersdwarsstraat. Dat is zeg maar het ja. walhalla. Voor dat alle uh, lesbiennes, voor alle homoseksuele mannen en vrouwen. Voor de biseksuelen, voor de hetero's. Iedereen die van een goed feestje houdt en die open-minded is, die kan naar de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam, yes. toch? Het klinkt Correct. heel gezellig. Het is heel gezellig hier. Ja, goed zo. Wat leuk dat je even belt tussen al het feestgedruis door. Ja, ik sta nu buiten. Dus uh, ik moet even mijn oor dichtknijpen. Want ik hoor aan de ene kant jullie. En aan de andere kant heel veel geruis, maar... Ja, heel veel feestende mensen. Heel veel feestende mensen. Hey, Hé, Anne die had het uh, net over hoe haar openheid over haar seksuele voorkeur... bestraft werd in Sri Lanka met een doodsverwensing. Ja. Heftig. Moet je altijd open zijn over je geaardheid? Of is het soms goed om het in te slikken en het voor je te houden? Um, nou, ik ben daar meestal wel open over. Maar als ik um, bijvoorbeeld een nieuwe baan heb of zo... dan heb je altijd wel een soort van... Um, moeite mee om dat direct te delen. Ja, ja, ja. Wanneer, want jij, jij bent dus, uh, jij, jij bent lesbisch? Jij hebt een vriendin? Ja, ik heb een vriendin. Vanaf wanneer ga je dat vertellen? Als je bijvoorbeeld uh, een, een nieuwe functie krijgt of een nieuwe baan? Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, ik, ik heb uh, een tijd geleden stage gelopen. En toen, bij het begin, vertelde ik dat niet. Omdat ik het heel lastig vond. Maar op een gegeven moment, uh, toen ging mijn relatie uit. En toen heb ik wel, ja, ik... Ik zat niet lekker in mijn vel, dus ik dacht: ik moet toch delen wat er aan de hand is. Mm -hmm. Dus heb ik gedeeld van, het, van relaties uit met mijn vriendin. Dus, um, toen lag het in één keer verte... op tafel. Wat zeg je? Toen lag het in één keer op tafel. Ja, precies. En dat is wel raar, want um, ik ben toch altijd bang voor die oordelen van mensen. Mm -hmm. Maar eigenlijk um, heb ik vrij weinig oordelen gehad op het moment dat ik het vertelde. Dus... Mensen zijn er toch altijd wel, uh, reageren relaxed, ja, nee, gewoon cool, er... over het ja, algemeen. Ja, op zich wel, ja. Zeker. Hey, en die openheid binnen relaties, want daar gaat deze show ook over. Hoe open moet je zijn naar, je, naar de buitenwereld toe, maar ook naar je, naar, je, naar je vriend of vriendin toe? Een leugentje om best wil. Is dat te doen, of moet je je daar niet aan wagen en altijd gaan voor de volledige en complete waarheid? Um... Ik denk dat de waarheid wel altijd um, het langste is, denk je. Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik hou niet zo van leugentjes en zo. Want ik denk dat ze er uiteindelijk... Of ze komen erachter of het voelt niet goed. Oké, okay. maar nu, nu ga je samen met je vriendin naar de Regulus Dwars. Jullie hebben de hele week hard gewerkt. Het is vrijdagavond. En nou komt ze me toch in een glitterjurk staat ze in een kindergang. <laughs> dat jij denkt, oh, mijn goede, mijn goede gunsten. Het is nog lang geen kerst. Waarom heb je deze kerstbal aan? En dan zegt ja. ze... Schatje, wat vind je van mijn jurk? Hij was 900 euro. En ik ben er zo ontzettend <laughs> blij mee. Wat, zeg wow. jij dan... Nou schat, ik moet er bijna overheen kotsen en dat is 900 euro die je nooit meer terugkrijgt. Of zeg jij, wat leuk, zullen we gaan. Uh, wat een vraag, wat een vraag. Nou, ik, ehm... Uh... Oh, okay. <laughs> maar waarom twijfel je nu? Want je twijfelt, omdat het is natuurlijk het makkelijkst om te zeggen... Wat een leuke jurk, schat, let's ja, go. Ja, precies, precies. Maar ik denk ook niet dat mijn vriendin echt een jurk zou kopen. Nee, Oké, okay, het, is, het is een fictieve situatie, maar je, je kent dat soort situaties wel, dat het soms ja. makkelijker is om een klein leugentje... Ja, ik weet niet of ze een broekpak draagt, maar dan heeft nee, ze een ja, glitterbroekpak aan. Ik zeg maar wat. Nou, ik zou wel eerlijk zeggen wat ik ervan vind. Toch eerlijk uiteindelijk? Ja. Ook al ja, ja. riskeer je daarmee zo'n avond dat je dan uitgaat maar dat je elkaar zo zwijgend starend aankijkt? Ja, dan is boos. maar zo en dan zeg ik luister, ik vind dit echt niet oké. Okay. Maar ik denk ook niet het dat ze dan uiteindelijk nog aantrekt. Nee? Oh, dus <lacht> nee. jij? Oké, okay, je hebt wel die relatie dat als jij zegt oké okay, dit is vreselijk dat dat ook wordt, uh, dat daarna geluisterd wordt. Ja. ja. ja Heel ja. goed. Eerlijke basis. Klein wat ja. fijn dat, uh, dat je even naar ons belde, super. Ja, leuk. En, uh, en nou, tof dat je tijdens je feestje ook uh, Radio 1 aan hebt op je telefoon en ja, lekker luistert. Ja. Maar, maar voel je ook vrij om lekker te feesten? Hè? Het is zaterdagnacht. Ja, sowieso. Groet aan je vriendin. Dankjewel. Oké. Okay. Tot, doe Tot zo. Hoi. Tot zo, zeg ik. Alsof ik straks na deze show ergens op een tafel ga staan dansen in de regelsdus. Misschien doe ik dat wel. Straks gaan we het hebben over openheid op internet. Hoe open moet je zijn over je liefde en je seksleven op dat wereldwijde web. Daar gaan we over praten met Danny Mekitsch. Ik maakte kennis met deze een eigen tweeling van 69, Lentes Jong, bij De Wereld Draait Door. Want daar zag ik ze zitten. Martine en Louise, ook wel bekend als de zusters Fokkens, werken al sinds de jaren 60 achter de ramen. En zijn dus, ik zei het net al, inmiddels 69. En zijn de twee goud-eerlijkste hoeren die ik ooit op televisie zag. En toen dacht ik, nou, als we dan toch een show hebben over eerlijkheid, openheid en seks, moet ik deze dames even opbellen en ze even wat advies vragen over hoe je nou altijd je hart op de tong kan dragen. Martine en Louise, goeienacht. Goedemiddag. Hi, Martine Goedemiddag. en Louise. Ja. Ik uh, heb jullie bij de Wereld Draait Door gezien. Ik vond jullie fantastisch, want ik dacht, daar zitten twee dames. en dat oude. zijn. oude hoeren. Daar zitten twee oude hoeren en dat zijn goud eerlijke vrouwen. Heb ik goed gezien, hè? Klopt, ja. Dat heb je goed bekeken. Dames, jullie hebben je laten portretteren uh, voor de documentaire Oude Hoeren. Niet <laughs> ja. de fokkens. Daarin praten jullie heel openhartig over jullie leven uh, als prostituee. Was dat ja. eng? Nee, helemaal niet. Wat is nou eng? Ik bedoel, we hebben zo lang uh, in het openbaar gestaan... Dus uh, dat zijn we gewend en dat is helemaal niet eng. En we hebben ook het boek uitgebracht, dat is gelijk ontstaan in de film. Hoe heet dat, dat boek? Dat boek heet Oudhoeren en daar staan heel veel verhalen in wat wij meegemaakt hebben en gedaan. En daar is helemaal niet moeilijk over te praten. Oké okay, dames, ik, uh, ik wil met jullie een aantal dingetjes doornemen, want er zijn nu ontzettend veel mensen aan het luisteren. Ja, oh. En ik wil dat je samen met mij die mensen advies geeft. Er zijn ontzettend veel vrouwen die niet zo openhartig zijn... over hun seksleven als uh, jullie. Geef de volgende dames eens advies. Ik wil advies voor een dame die luistert naar de show... die niet zo tevreden is over haar seksleven met haar man... maar daar niet echt goed over durft te praten. Wat voor advies geef je zo'n dame? Nou, dat moet ze wel doen. Ze moet gewoon een gezellige avond maken en dan... Uh... Aangeven toch wel op een leuke manier uh, wat, zij prettig, wat zij prettig vindt en dat ze er iets meer van wil maken met hem. En hoe begin je daarover zonder dat je die man uh, bang maakt of zonder dat je hem nee, intimideert? Joh. Die man die hoeft, toch niet, die hoeft toch niet bang te worden. Nee, maar je weet hoe dat gaat. Soms als je iets te kritisch bent op een man dan doet hij het even niet Nee, je moet het nee ook... maar dan moet je het ook in bed doen. Je moet het in bed tegen elkaar ja, vertellen? Ja, veel variëteit erin brengen. Oké. Okay. Gewoon een beetje leuk zijn voor elkaar. En een klein wijntje of een klein pilsje. Niet laveloos gaan worden, dat moet je niet doen. Nee, want dat Gewoon is het gezellig. Niet. Klein drank erbij. Je moet zonder drank en drugs met je man uh, het kunnen doen. Okay. Want je wordt gezellig al stoom. Van de liefde. Stoom van ja. de liefde. Ja, ja oh, dat, ja. Vind, ja. Ik leuk. dat ja. vind ik leuk. En anders moet ze een keertje maar een keertje vreemd gaan. Geef je nou het advies om een keer vreemd te gaan? Wie was dat? Was dat, was dat? was dat Louise of was dat Martine? Ja, als die man er niet uitkomt en die vrouw voelt haar eigen tekort gedaan... dan moet ze een keer een andere partner erbij zoeken. Misschien vindt die man dat helemaal niet erg. Ja, maar dat, ja, dames dat, dat, dat brengt mij op het volgende dilemma. Want het tweede dilemma wat ik even met jullie wil bespreken... <lacht> is uh, wat nou als je ontzettend veel van je partner houdt... maar je ook wel eens, want dat gebeurt, een beetje verliefd wordt op iemand anders. Moet je daar dan open over zijn? Moet je daar eerlijk in zijn? Nou, dat, dat is... ligt eraan hoe de man is. Dat ligt aan de man? Ja. Als je erbij wil blijven, moet je wel voorzichtig zijn natuurlijk. Dan moet je niet uh, de, uh, gaan biechten. Dan moet je niet biechten, maar wel vreemd gaan, zeg je? Ja, nou ja, vreemd, je mag toch ook wel je genoegens hebben. Je moet je niet alles wel uh, laten vallen als vrouw. Wij ja. hebben ook uh, liefde nodig en tederheid van een man. Maar ja. wij hebben ook... Mensen, wij, wij in de loop der jaren kwamen er wel uh, een stelletje soms. Uh, die vrouw die kon niet door een of andere reden of zo. En dan ging ze mee, dan ging ze een vrouw voor die man uitzoeken. Oh, dan ja? ging, en dan ging ze mee, of dan ging hij alleen, of ze gingen samen... Daar binnen deed hij het. En dan keek zij? Ja, zij keek. Of ze ging weer weg, dat ze het gewoon aan die man zelf overliet. En dat ze hem later weer kwam ophalen? Ja. Bij nou, de ballenbak? Ja. ja, bij de ballenbak. <laughs> ja, bij de speeltuin. Bij de speeltuin. Laatste de vraag, dames, voor jullie. En dat is een advies wat jullie mogen geven aan alle andere dames en heren van de betaalde liefde. Hoe open moet je zijn uh, dat je in de seksindustrie zit als je iemand Ontmoet waarmee je misschien wel een relatie wil. Moet je dat meteen op de eerste date zeggen? Of moet je daar even mee wachten? Nee, dan moet je mee wachten. Dan moet je gewoon, je moet toch eerst kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. En uh, je, je bent toch moet... niet verplicht om te ga, meteen te gaan zeggen. Van nou, ik doe dit en ik doe dat. Het gaat toch om de persoon. Het gaat oh. absoluut om de persoon. Maar wanneer, want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om eerlijk nou, te worden, hoeft, toch? Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Dan zeg je gewoon op jouw manier, wanneer je denkt van. Uh, nou, het is maar dat je het even weet, want ik uh, zit wel achter het raam. Een hoop mannen vinden dat helemaal niet erg. Nee? Nee, tuurlijk niet. En als je er nou net zo'n rotte appel tussen hebt zitten, die zegt... Nou, dat, dat, vind ik, dat vind ik vreselijk, want ik wil dat mijn vrouw voor mij alleen is. Wat zeg je dan? Nou, ja, dat... nee. Ja, daar kan hij er niet mee omgaan, dat kan. Zijn jullie, dames, zijn jullie zelf getrouwd geweest? Ja, ja tuurlijk. Het is wel uh, misgegaan, maar... Bij uh, maar... allebei misgegaan ook? Ja, maar niet omdat we in het leven zaten, hoor. Niet vanwege het uh, sekswerk? Nee, uh, tuurlijk niet. Ben je gek? Daar hebben we nooit wat van gemerkt. Het ging juist lekker, hè, geloof ja. ik. Volgens mij ook. Ja, ging het lekker, hè? Ja, ging het. Ja, ja. Ging <laughs> geweldig. Ze willen je houden. Het is die gaat die dus naar een ander natuurlijk of zo. Dus ze doen niks zijn best. Ze zijn nooit op tekort gekomen. Nee, dat geloof ik meteen. Dames, Martine en Louise, 69 jaar jong. Ik vond het fantastisch dat ik met jullie mocht praten. Ja, dankjewel. Ik ga het boek kopen. Oude Hoer heet het boek. Ja, ja, en de documentaire ja. heet ook Oude Hoeren. Dubbele punt. Meet the Fokken. Zo heet jullie. En, en veel wit. Dames en heren, ze... en maak wat van hoor, want het kan altijd lekker. Kan altijd goed komen tussen man en vrouw. Ik vind het fantastisch. Ik wil jullie eigenlijk vaker bellen voor adviezen voor de oh, show. Moet je doen, moet je doen. Dan nou, wat geweldig. Want we krijgen hier zoveel mailtjes binnen met vragen. Als oh. ik jullie dan even kan bellen. Oh, ja, dan natuurlijk. maken we veel mensen gelukkig. Ja, ja natuurlijk. Want, uh, ze moeten gewoon weer echt verliefd worden. Dit moeten ze zelf opbouwen. Ik en vind dat het fantastisch. Voor ik vind het mooi. Als je vragen hebt voor deze mooie dames, mail dan naar lust.bnm.nl. Je kan mij ook even bellen, 0800-1121. En je kan natuurlijk ook even een smsje sturen, 9090. Daar stuur je dat smsje naar. En dan uh, tik je lust, doe je een spatie En dan datgene wat je me moet vertellen. Hey dames, dankjewel, wat super zeg. We gaan jullie okay. vaker bellen, leuk. Doei, helemaal goed. Doei. Doei. Doei. Doei. Yo no pienso que me pueda Un dama más, yo no soy lo que tú quieras que sé. Het is het mooie van dit tijdperk. Er komt zo ontzettend veel leuks binnen op de mail via Twitter. Echt dankjewel iedereen. Wat super dat jullie zo actief meedoen aan deze show. En daar gaat het ook om. Ik kan deze show alleen maar maken met jullie. We zijn er straks nog een uurtje. Straks komt het nieuws. Maar daarna kunnen we nog een uur met elkaar in gesprek over hoe open we wel of niet moeten zijn binnen relaties. We gaan praten met Danny Mekic. Hij uh, is een uh, internet Wizkid, jonge ondernemer die veel uh, weet over het internet. En die gaat met ons praten over... hoe open moet je nou wel of niet zijn op Facebook, op Twitter... over verliefdheden, over relaties die uitgaan... en over nou ja, uh, alles wat te maken heeft met liefde en seks. Daar gaan we met hem over praten. Maar ik ga ook bellen met Marianne Sensen straks in de derde uur... die mij uitlegt hoe je uh, als ouder open kan zijn naar je kind op het gebied van seks en liefde. Want wanneer begin je met dat bloemetjes- en dat bijtjesverhaal? En hoe? Vooral hoe leg je dat moeilijke onderwerp op tafel? Dus dat komt er allemaal aan. Maar ik wil natuurlijk aan jou vragen om openhartig te blijven delen... je mooie verhalen, want daar doe ik het voor. 0800 1121. Ik krijg nog een smsje. Oh, een leugentje. Gewoon eerlijk zeggen wat je ervan vindt. Alleen bij twijfel vragen of je kleding mooi staat. Straight to the point zijn altijd. Dank je wel, uh, Sean. Sean Koenraads. Ik zie je na het nieuws. Gezelligheid. En.